Het altijd rijk te zijn om zich te amuseren. Want van een opgewekt humeur kan elk een profiteren. het programma van deze avond biedt u heel wat leuke dingen. Maar als we straks uit wat gaan, dan hoort men elk een zingen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Het klokje van gehoord zijn meestal altijd blijven slaan, dus geeft elkaar een hand. Geef elkaar een zoen, geen mens meer. op je het morgen nog een doen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Klokje van voet en meisje laat je blijven slaan.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 Een hey mens garandeer op je van nog kunt doen. Er is een tank van komen, er is een tank van gaan. Klokje je bankkruk dan meet al altijd van maat. Wat ik met een vrolijk stelde plot aan het verteren, en wilde in een klein café de voorgebel forceren. Het was ter oversluitingstijd, we stapten door de ruiten, maar toen vloeg onze de kastelein, dezelfde weg naar buiten. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan, het klokje van gehoord, de meestal altijd blijft het klaar, dus heeft elkaar een hand. En heet toch een doen. Geen man haar aan de op je het morgen nog kunt doen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Het woordje van kort, maar het land al in blijven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 Het geeft toch er doen, die men haar op je vork van ook kunnen doen. Er is de tijd van komen, er is de tijd van gaan. Klokje van voerten de de lacht al die deven staan.